Irak en zijn must moeten held liable voor deze crimes van abuse en destructie. Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal scud Al 20 jaar. Live. Ja. Okay. Sorry about the music. Dit is 20 Jaar ZFM.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 But just as ja paso por mi lado la miré con ganas Con esa carita de fama Ella miró Oh ja Ella ja Oh no Ella se volvió con una sonrisa Tengo que bailar